een klomp met het NOS-journaal. De politie op de Filipijnen schort de omstreden strijd tegen drugs voorlopig op. Eerst moet de corruptie binnen het korps worden aangepakt, zei de politiechef. De politie ligt onder vuur na de moord op een Zuid-Koreaanse zakenman, die werd ontvoerd en gewurgd door corrupte agenten, die zijn familie wilden afpersen. President Duterte heeft de politiechef opgedragen het korps door te lichten en corrupte agenten te ontslaan. Volgens KLM heeft het geen zin om mensen mee te nemen naar de Verenigde Staten die dat land niet in mogen. Sinds het tijdelijke inreisverbod dat president Trump heeft ingesteld, heeft KLM al enkele mensen geweigerd op hun vlucht naar de VS. Als luchtvaartmaatschappijen mensen uit de zeven verboden landen toch meenemen, kunnen ze volgens de pilotenvakbond VNV flinke boetes krijgen. De Europese Commissie waarschuwt Facebook en andere sociale media om meer te doen tegen nepnieuws.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 De uitkeringsinstantie verwacht dit jaar bijna een miljoen vacatures. Bijna evenveel als voor de crisis. Het weer. In het noorden nog wat regen. Vanmiddag vaker droog, maar het blijft wel bewolkt. Het wordt 3 tot 8 graden. Morgen vrijwel droog en een graad of 5. Dit was ZFM. De Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A27 Utrecht-Breda... tussen Noordeloos en Hank 10 kilometer vielen na een ongeluk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 Tjonge, jonge, jonge, jonge. Ja, het gaat allemaal, helemaal goed. jong hoe kan dat nou toch allemaal, jongen? nee nou. Nee. Ja, ja ik, ik hoorde ook wat, maar uh, nee hoor. Nou, we gaan, we gaan het gewoon nog een keer proberen. Doodse stilte aan boord. Niet te geloven. Ik weet ook niet wat ik... Eh, wat ik even... Hè? Nee, nee. Charles zou ons uh, trakteren... op een... Uh, op een cabaretwerkje. U weet het, één uur is altijd tijd voor cabaret. En hij had van huis een... Uh, een LP meegenomen, dus, uh, zelfs. Van Fons Jansen, Omdat daar een heel mooi stukje op stond. En dat wilde hij met u delen. Maar... Het lijkt erop dat het toch niet helemaal gaat zoals, uh, zoals hij in gedachten had. Nee, ja, hè? Klopt, dat, nee, dat klopt. Maar nee. ik, ik blijf proberen, hoor. ik geef het stuil ja? niet op. Ja, nee, oké. Okay. Hey, hij had misschien... het al proefgedraaid en toen lukte het. Maar ja. misschien, dat de... jij, misschien dat jij nog even iets kan vertellen over die... Uh, he, hoe heet hij ook weer? Edwin Rutte? ja. Ja, ja, natuurlijk. Ja, inderdaad. Want we mogen twee kaarten weggeven... mocht u het vorige uur nog niet geluisterd hebben... en net hebben ingeschakeld. We gaan vandaag twee kaarten weggeven... Wow. Voor ja. <laughs> Dat was volgens mij iets van de, van de pick-up. Ja. ja, dus uh, het, uh, het werkt wel. Ja. Even kijken. Dus uh, twee kaartjes voor het concert aanstaande zondagmiddag... van Edwin Rutte van de Stichting Jazz... En nou hebben we daar een prijsvraagje omheen gemaakt. En de, prijs, de vraag is... Wie is de initiatiefnemer van de Stichting Jazz in Zandvoort? Nou, mocht u dat weten, belt u het dan even naar ons door... op telefoonnummer 5730393. En weet u het antwoord, dan maakt u dus kans op die mooie prijs... van twee kaartjes, twee entreekaartjes... en voor twee personen na de voorstelling... Boerenkool met worst. Zou die het doen, zou die het niet doen? Jongen, jongen, jongen. Nou, even, even een stukje muziek luisteren. Want ik, ik ga het niet opgeven. Want het is te leuk om te laten horen. Dus, uh, en we gaan straks ook nog proberen, natuurlijk, met Joop van uh, Nes te bellen. Maar ik zweet nu bloed, zweet en tranen om hem aan de gang te krijgen.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 Maar... Ah, no. blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis. Ik blijf echt alleen, ja echt alleen. Geen klasseur meer aan mijn kop, ach rot nu maar. business I see the most beautiful in French On the bourbon, rack And I I don't know what I say, my I say bonjour, mon amour Moi, Marcel, tu es très belle N And I say Je suis Nélandais Oh Je parle un petit peu français. N I say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 The a mix of Doug, Cecilia and Anouk. Oh, there is something with me when she said, I'm a Netherlands. Oh, je a little bit of French and i don't know through i'm an outsider and i'm a some Praat Nederlands met me en uh, praat Zwitsers met me. Uh, <laughs> ja, ja. Praat Chinees met me. Ja, <laughs> ik heb net met de Jansen gebeld. Die sprak ja. gewoon Nederlands met me. En die heeft me getracht uit te leggen hoe het allemaal gaat met die pickups en zo. Maar ja, op de een of andere manier. Ja, Die kanalen die worden ook gebruikt voor externe uitzendingen. En daar zou wel eens het probleem kunnen zitten dat, ze een, dat ik een schakelaartje om moet halen. Waardoor het wel allemaal lukt. En dat schakelaartje moet ik wel uh, vinden. Uh, ik moet we wel precies weten welke dat natuurlijk is. En, en daar, oh. zal het, ja, daar zal het in me zitten. Dus ik ga nog even zoeken luisteraars. En uh, gaande de uitzending gaan we dan nog naar Cabaret luisteren. Lukt het me niet helaas. Nou, dan moeten we dat even voor me te goed houden. Uh, Do Dolly, um, ja? uh, zullen we Joop voor les nog even bellen? Oh, er wordt al gebeld. Oké. Okay. Ja, we nou. gaan we eerst maar eens de telefoon opnemen. Ja, doe dat maar. Ja, Oké. Okay. Okay. <laughs>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 We're it. Wacht. Dan vergeet je snel weer deze nacht. Zij vertrouwt op mij, dat is mijn kracht. Ja, maar ik kan al lekker zingen, meid. het is hartstikke leuk. Oh, ja. Oh. Sorry. Ja, het is wel een beetje een rommeltje nou, hè. Maar, uh, ja, we proberen, we proberen van alles. Van, we krijgen hulp van onze Maurice Mulder. Die komt uh, even kijken of hij de pick-up aan de gang Met krijgt. Met gezwinde uh, spoed ja. komt hij op zijn witte paard naar de studio. Ja, luister, er zitten zoveel ja. knopjes hier aan die, aan die mengtafel van de <lacht> Kom maar gewoon niet <lacht> uh, Maar, Dolly, uh, ja. uh, uh, uh, er blijft hoop, want we hebben altijd nog onze hoop Ja, dat is zeker waar. Tenminste, uh, he, hebben we hem wel... Uh... Is, is Joop nou, binnen? Hoor. Ja, hoor. Nee, hey. hier gewoon. Ja, nou ja, goed. Maar als we je geluid maar binnenkrijgen. Want <lacht> ja, hoor, dat is wel gelukkig. Ik hoor jullie wel in ieder geval. Nou, gelukkig want, maar. Er is in de studio, maar... Want als dat nou ook al fout zou gaan, zeg, jeetje, hè? Dat ja, is een fout dan. Ik ben aan het zeggen dat... Nou, Joop, we proberen een plaat op te starten met cabaret en zo. Een, een gramofoonplaat. Maar, maar de, de piek up draait wel. En op de voorafluistering hier in de studio uh, hoorde ik ook wel geluid. Maar als we de kanalen openzetten van de radio, doet hij niks. Dus uh, er is wat... Er is wat moet uh, oh, het wel zijn dan eigenlijk? Nou ja, nou, we krijgen hulp zo van onze collega Maurice. Dus dat uh, komt helemaal goed. Nou, ja, nou, zijn de luisteraars ook weer helemaal bijgepraat? gepraat, weten ze wat? er allemaal kan gebeuren. Ja, ja, ja. In, in de studio. Dat is met live radio, hè? Dan kan er van alles gebeuren. Ja. Ja. Ja. Dus het is zo ingewikkeld. Je moet echt verstand ervan hebben om dat zoiets op te kunnen lossen, hoor. Denk ik. Ja, nou ja, uh, hij komt eraan. Hij komt eraan. Ik zou, ik zou die de lucht in kunnen krijgen, maar dat is weer wat anders. <laughs> <laughs> ik ben afhankelijk van anderen. Ja, ja, ja, ja, Zo wist het maar net. Hey Joop, wat heb je allemaal gedaan het weekend? Heel weinig. Dus je hebt Echt niks te vertellen. Ja, maar je hebt er wel wat te vertellen aan de luisteraars, of niet? Ja, ja goed. Ja? Ik, ben, uh, ik ben in ieder geval bij voetbal en bij handbal geweest. Zoiets had ik al gehoord, ja. Ik hoorde je zondag ja. heel vaak. En ik heb je, ik heb je zelden heb ik je zo tekeer horen gaan als afgelopen zondag. Wat was dat spannend, zondag. hè? Zondag? Zondag? Zaterdag, sorry. Zaterdag. Zaterdag. Nou, was, het was helemaal niet meer spannend. Nee, oh nee, nee. Nou ja, goed. Maar je stond ja, te juichen alsof het er vanaf het ging. In. Als, als, het ging echt al als van een laie dakje die wedstrijd ja. van uh, Zandvo... tegen Hermeijden. Ja. De eerste wedstrijd van het seizoen hebben ze uit bij Ermeiden gespeeld. Ja. Dus de tweede helft is nu begonnen. En die, die wedstrijd, die eerste wedstrijd, hebben ze hele onverwacht met 3-2 verloren. En okay. Later bleek trouwens... In, ja. in, de, in, de, is in de verdere gang van de competitie... dat Emuiden gewoon een heel sterk team heeft gekregen. Dat ja. was anders dan twee jaar geleden. Goed, dat wisten wij dus niet. Maar gisteren, of zaterdag... heeft Zandvoort echt wraak kunnen nemen. Echt wraak. Ja. Want als je met 6-2 wint van de nummer 5, die één punt lager staat dan jij... Dan heb je dat gewoon goed gedaan, denk ik. Ja, dat hebben ze zeker. Ja, je was super ja. enthousiast. Ja, dat kan ook niet anders. Nee. Het, was ook, het was ook voetbal wat echt leuk was om te zien. Nou, mooi. En, ja, ik ben best wel kritisch geweest de laatste tijd. Mm -hmm. Ze zijn in de winterstop zelfs naar Barcelona gegaan voor een trainingskamp. En dat vond ik eigenlijk overdreven. Maar ze zijn als herboren teruggekomen. Echt waar? Ja. Ja, er is soms echt een, een team te trappelen uh, om te beginnen. Ja. En dat, dat zag je ook gaande, die, die, die wedstrijd. De eerste helft kon, kon soms het en nog, nog niet echt de, de, de druk op... Ja, de druk wel, maar nog niet echt uh, een verschil maken. Ja. Maar uh, in de derde minuut van de tweede helft... kreeg een speler van het uh, onterecht een rode kaart. Een directe ja. rode kaart. De overtreding was stevig. Maar die was eigenlijk geelwaard. Ja, ja. <coughs> en... Uh, en vanaf dat moment ging soms tot voetballen. Uh, ze speelden tien tegen, tegen elf. Mm -hmm. En, en uh, alles liep. Uh, ja, ja, mooi. Ongelooflijk. Achterin in de verdediging was het de Milan berg Bellenkamp die heerste eigenlijk als een meester over zijn team. Die stuurde ze alle kanten op geweldig. En dan Nigel Berg, die, ja, die was onnavolgbaar, die was niet te pakken. Die jongen speelden een, een dijk van een wedstrijd, gigantisch. Ja, mooi. Dus die twee trokken echt een hele ploeg mee. En uiteindelijk wonnen ze dan met 6-2. Ja. 4-0, werd ja. 4-1, 4-2 en 5-2 6-2. Uh, ja, dan heb je gewoon een, een lekkere wedstrijd gespeeld en goed gewonnen. Ja. En door de andere uitslagen is Sanford nu gestegen naar de tweede plaats... Uh, achter uh, Kooploper VVC. Mm -hmm. En daar staan ze nu uh, nog wel punten achter, Maar het zijn maar twee wedstrijden, weet je wel. Ja, ja. Ze, ja. Moeten, nu nog, je, je, je, ze moeten nu iedere wedstrijd winnen. Ja. Dan zijn ze nog afhankelijk van hetgeen wat VVC doet. Ja. Maar winnen ze in ieder geval VVC, dan wordt het echt heel spannend bovenin. Top, en dan, mooi, uh, mooi, ja, mooi. Dat is, dat is eigenlijk uh, de eerste acht negen keer van van van de eerste helft van de competitie. zag dat het niet helemaal naar uit, maar dat is ja. uh, nu ja. Uh, ja. helemaal. En, de kansen zijn oh, weer cool. gekeerd. Ja, ja. leuk. Ja. Nou Ja, dan ben ik zaterdag, of zondag ben ik bij het handbal geweest. Ja, en helaas, helaas, helaas. Dat was wat minder fortuinlijk hè? Ja, die de dames die gooiden meer op de palen en de latten in het doel. Het Ja. Ja, ja, als je dan, dan uh, 9-15 verliest, dan uh, heb je in ieder geval wel je, je verdediging op orde gehad. vijftien mm -hmm. 15 doelpunten voor, voor een handelploeg <coughs> is niet al te veel. Maar uh, als je dan maar zelf 9 maakt, dat is het echt te weinig. Ja, dat is ja. Dan natuurlijk wel heel frustrerend uh, ja. als dat komt doordat je ja. steeds die paal raakt in plaats van het uh, doelnet. Oh, dat was, was eh? ongelooflijk, ja. maar nog vandaan dan heeft hij denk ik wel 8 keer geraakt die paal. En dat maakt Zo, het. wat erg! Dan zullen het maar zes zijn, maar dan kom je nog gelijk, weet je wel. Ja, ja, maar... Ja. Mm -mm. En ze was ja. niet de enige die die paal raakt, hoor. Ja, is toch wat. Het zit tussen de oren, denk ik. Ik weet niet, de stond net niet op scherp genoeg. Ja, ja, ja. Magnetische aantrekking. Ben ik ben nog iets bij, bij iets heel leuks geweest, over. Oh, wat heb je gedaan? Ik was, bij, uh, ik was uitgenodigd voor een, een feestje bij de statushouders in het spalier. Oh. Een Syrisch feest. Geweldig. Okay. Dat hebben ze georganiseerd voor vrijwilligers die hun helpen. Ja. Alcoaches onder andere en andere vrijwilligers. Ja. En er stond een gigantisch buffet klaar voor iedereen. Je oh. Het eten wat je wilde. Allemaal Syrische lekkernijen. Mm -hmm. Er werd muziek gedraaid. Er werd uh, traditionele dansen werden gedanst. Heb je, je meegedaan? Ja, ik met, met, met mijn wandelstok zeker. Dan. Ah, nee, waarom niet? <laughs> een beetje folklore. Hè? <laughs> <laughs> ik, ik kijk wel. Ik, ik heb überhaupt een woordje dood aan dansen. dus. <laughs> ja je hebt het nou over die Syrische vluchtelingen maar ik heb uh, geen mop of zo hoor ik heb, ik heb iets heel anders meegemaakt ik was in, uh, in Bloemendaal daar heb je Denneheuvel, En daar worden ook uh, vluchtelingen opgevangen en ook toevallig een Syriër en uh, daar uh, werd mijn verhaal van dat die man is op een bermbom gestapt Hij heeft daarbij zijn been verloren uh, is toch met een bootje en zo, uh, met andere mensen hier, hier naartoe gekomen. Uh, via, via de Laars, via Italië. Ja. En, en, en hij uh, uh, heeft nog met dat ene been nog, nog gezwommen. Uh, noodgedwongen, omdat, die, uh, omdat het niet goed ging. Is bij wonder gered en uh, uh, hier terechtgekomen. Hij heeft ook zijn dochter was, is erbij. En, en die. Uh, uh, uh, is, is nu uh, ja, veilig. En, uh, maar het is een heel ander verhaal. Als wat jij net vertelde... In, uh... Ja, kijk, het zijn wel vluchtelingen... maar ja. het zijn vluchtelingen met een status. Nou, Die ja. mogen dus in Nederland blijven. Ja. Ja. Die worden naar uh, gemeenten in, in, in Nederland gestuurd. Die moeten ze huisvesting geven. Soms ja. uh, is het een heel verhaal geworden. We hebben veertig uh, uh, statushouders tegelijkertijd <coughs> hier opgevangen... <Ja. coughs> in het spalier. ...en uh, succesief zijn die naar uh, huizen gegaan. Er zit, er zit er nu een kleinere groep zitten nog... ...en uh, wethouder Blijsje was uiteraard ook aanwezig... ...die heeft het in portefeuille staan... ...die melden dat uh, over vier maanden... ...het spelerier gesloten gaat worden voor statushouders. Dan heeft iedereen een eigen woning... ...en er komen nog maar mondjesmaat vluchtelingen richting Zandvoort, die kunnen dan al in één keer uh, opgevangen worden. Dus uh, dat hele, die hele problematiek van, de, van die statushouders in die buurt is voorbij. En die is allemaal meegevallen, want er is een, uh, een beetje stampij gemaakt in het begin. Hoe kan je dat nou doen? Uh, Zo'n grote groep in de buurt. En uh, dat is allemaal meegevallen. Er is een hele grote groep vrijwilligers is er rondomheen gevormd. Die is met z'n allen nog wat helpen. Uh, wat hun, voor hun heel belangrijk is, dat zijn die taalcoaches, want ze willen graag de, die Nederlandse taal uh, leren. Er dus zijn er al een heleboel die, kan, die kan, kan je redelijk verstaan. En dat in een toch behoorlijk korte tijd eigenlijk. En uh, dat gaat helemaal goed. En ze wilden die taalcoaches en die andere vrijwilligers uh, uh, danken voor uh, het werk. En dat, dat ging dan met dat feest. En het is echt een feest geweest. En het was ontzettend leuk om mee te maken. En ook uh, hele lekkere dingen waar, stonden er op tafel. En anders dan wij gewend zijn, uiteraard. Ja, dat kunnen ze goed. Ik ben, ik ben ooit eens dus te gast geweest bij mensen uit Afghanistan, ook vluchtelingen. En die, ja. uh, die uh, tracteerden mij ook op een, een uh, ja, specifiek Afghaanse uh, uh, buffet, zeg maar. Ja, geweldig. Die mensen kunnen heerlijk koken. Ja, ja. Ja, ja. ja en uh, kijk, als je er voor open staat... Uh, je moet het wel proeven, weet je wel. Het ziet er anders uit dan wij gewend zijn. Maar het is ontzettend lekker, heel ja. smakelijk. Lekker. Uh, het is gekruid, het hoeft niet, niet echt meteen heet te zijn. Maar het, is, uh, het kan pittig zijn, het kan ervan minder pittig zijn. Het is gekruid. Maar uh, het is met hun kruiden gekruid. En het is hele lekkere combinaties heb ik daar, heb ik daar ontdekt. Heel leuk om mee te mogen maken. Ja, ja. Nou, ja, mij maar, maar gewoon een bitterbal. Ja. <laughs> Nou, ik, ik, ik weet niet of je, of je mijn website hebt gezien, mijn culinaire zaken. Ja, met, je, met de gefrituurde uien. Ja, dat is ja wel. lekker hoor. Ben je ben je, ben je, ben je het beter uit dan met die eeuwige bitterbal. Nou ja, wat is er nou mis met een bitterbal, Joop? Ja, maar je krijgt het overal en altijd. <lacht> dat geeft er <het> niet? <lacht> Dat ze ook niet laten liggen als ze voorbij komen. Nee, we dat wel. bedoel ik maar. Kijk. <laughs> maar het ja, het is leuk om te maken ook. En het is mm. ontzettend lekker. En uh, het is weer ja. een keer wat anders. Ja, nou ja, zo is het ook. We ja. nou, hebben toch een kwartier volgelet. Zo ja. is het. Ja, ja, ja. En dan gaan wij uh, richting het uh, nieuws. Want daar heb je ons uh, mooi naartoe gepraat. Ja, en dan, uh, weer, dan mag ik je weer ontzettend bedanken voor je bijdrage deze week. Bijdrage en dat je ons weer eventjes ja. bijgepraat hebt. Het is He? jammer dat, ja. dat, dat, dit, uh, dat vanmiddag die uitreiking van het eerste exemplaar van de ODA aan Zandvoort uh, ja, pas, ja. Uh, vanavond is. Ja. Want als die nu al geweest had ik al een, uh, de inhoud bekend kunnen maken. En dat komt ja. zaterdag nog niet, want uh, nee. ik werd uh, angstvallig dichtgehouden. Ja, ja, zo is het. Ja, ja, ja, maar, ja. Uh, maar ja, dat horen we misschien dan uh, volgende week maandag nog wel even van je. Hoe dat ja, geweest is. Ik, dat, ik, ik Want ik neem op, aan dat, dat je zo, erbij ja. bent. Ja, ja, ja. Uiteraard. Ja, ja. oké. Okay. Ja, daar zijn we bij. Goed zo. Dank je wel, Joop. Nou, veel plezier vanavond ja, dan maar. Aan. Ja, ja dank je wel. <laughs> oké. Okay. We Hart aan de slag weer. Tot zo is weer. het. Werk Doei. ze nog. Bedankt. Doeg. Dag Joop. Bye. Ja, luisteraars, en zo dadelijk dus het nieuws. Maar ik, ik ga heel even een heel klein stukje uh, proberen of de pick-up het nu doet. Want onze Maurice, uh, onze collega, die heeft ons uh, geholpen bij uh, hoe het wel zou moeten werken. Als hij het doet, dan krijgt u na het nieuws alsnog uw stukje cabaret. Wat weet u van Engelen? U weet er niks van. Wat weet u van Engelen? U weet er niks van. Straks wel, na het nieuws en de reclame, want dan weet u alles van Engelen. Want gaat Fons Jansen ons dat vertellen. Hij doet het. Wat, wat was er nou niet goed? Ja, de duif was niet goed natuurlijk. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, luisteraars, dan volgt hier een kleine update van het regionale nieuws... van uh, 30 januari 2017. Op het traject Haarlem-Amsterdam-Slotendijk rijden er geen treinen. Een vrachtwagen is tegen een spoorviaduct gereden. Het viaduct wordt momenteel op schade onderzocht. Treinreizigers moeten dus rekening houden... met meer dan een uur extra reistijd, al dus de NS. En de reizigers tussen Amsterdam, Centraal Station en Beverwijk... Zij kunnen omreizen via Sandam en wie van Amsterdam Centraal naar Haarlem moet, kan het beste via Schiphol reizen. Haarlem is de eerste Nederlandse gemeente waar de Schieleboer weer door de straten rijdt om groen afval op te halen. En dat gebeurt twee keer per week. Doordat er veel huizen in het centrum geen tuin hebben, zijn daar dus ook geen groencontainers, terwijl de huishoudens uiteraard wel groen afval produceren.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 De man is na een eerste blaastest aangehouden omdat hij vermoedelijk te veel had gedronken. Een deel van de versprongweg was door het incident tijdelijk afgesloten. Ja, dat heb ik gewoond he, op de versprongweg, wist je dat? Ja, ja, dat heb je wel eens verteld. Ja, ja, ja. ja. Ja, maar ja, jij, jij hebt daar niet gereden, toch? Nee nee. Nee, nee, nee, nee. nee, nee. Gelukkig stond mijn auto er ook niet meer. In. Nou, zo is het. Ja, nou, dan had je nog nooit Hazi geweest waarschijnlijk. Ja, waarschijnlijk wel. Ja, ja, ja. Lieve mensen, er uh, zijn weer lieden uh, actief met babbeltrucs. Uh, het afgelopen weekend uh, werd er aangebeld bij een mevrouw in Bloemendaal. En uh, dat was om kwart over zeven s avonds. En er stond een mevrouw voor de deur die vertelde dat ze bloed kwam prikken. En uh, het slachtoffer liet de vrouw binnen. En uh, aanvankelijk wilde de vrouw dat uh, de gerupeerde ging liggen... maar omdat ze dat niet wilde, werd ze in een stoel neergezet. Nou, de vrouw die binnen was gekomen, die rommelde wat bij een bureau... maar omdat het slachtoffer er met de rug naartoe zat... kon zij niet goed zien wat er gebeurde. En na zo'n tien minuten zei de vrouw dat ze een koffertje uit haar auto moest halen. En die vrouw verliet de woning en kwam niet meer terug... Later bleek pas dat er, bleek dat er uit de bovenverdieping spullen waren ontvreemd... en dat alles was doorzocht. En uh, uiteindelijk bleek dat er sieraden waren gestolen. De verdachte vrouw die uh, was binnengekomen is een blanke vrouw... die gebrekkig Nederlands spreekt. Ze was netjes gekleed, donker haar in een klein staartje... en ongeveer 1,60 meter lang. Inmiddels is er ook al een aangifte binnengekomen vanuit de heemsteden, waar mogelijk dezelfde verdachten actief zijn geweest. Nou, bent u nou slachtoffer van deze mensen geworden of vermoedt u dat dit de mensen zijn als ze bij u aan de deur staan? Uh, neemt u dan contact op met de politie op telefoonnummer 0900 8844. Morgen dan valt bij alle Zandvoortse huishoudens de, het nieuwe magazine Ode aan Zandvoort op de deurmat. Vanavond uh, reikt burgemeester Niek Meijer in Club Nautiek het eerste exemplaar uit van het magazine. En uh, hij wordt uitgereikt aan de nieuwste inwoner van Zandvoort, Bob Mantel.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 We gaan we gezellig verder met het weer. Want het is droog nu, hè, Dolly? Ja. Vertel. Oh, mag ik al beginnen? Ja, tuurlijk. Ja, het is over, vandaag over het algemeen bewolkt. Dat zult u inmiddels wel gemerkt hebben. En vanochtend hebben we nog een ruime tijd regen gehad. Maar die is naar het oosten weggetrokken. En het blijft verder vanmiddag droog. De wind draait naar noord. En de temperatuur stijgt naar een graad of zeven. Vanavond is het bewolkt.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 Nou, in plaats van het liedje van de site... Kijk, je mag straks nog wel een liedje uitzoeken. Ah. Ja. Maar uh, heb ik natuurlijk dat beloofde stukje cabaret. En als het goed is, uh, werkt die nou wel? Het is ook voor het eerst dat u een engel voor u ziet. <lacht> ja. Ja. Ja. Wat, weet, wat weet u van engelen? <lacht> u weet er niks van. Nee. U weet alleen dat wij een helder verstand hebben. Nee, goed. Dat hebt u niet. Nee. <lacht>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 Volgen u veertien engeltjes. Twee die houden een oogje in het zeil. Twee die knappen een uiltje onder hen. Twee voor als u zich heeft blootgewoeld. Twee voor als u zich nu is voelt. Twee die zich verheurt.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 En ik heb van tevoren gezegd, dat hou je niet vol. Ik zeg, die mensen planten zich voort en de engelen niet. Ik zeg, dat moet spaak lopen. En het is ook, nu, uh, engelen planten zich niet voort. Nee, nee, engelen zijn alleen mannen. <lacht> uh, ieder engel is een engel van een man. Sommige vrouwen zijn engelen, maar dat kun je niet omdraaien. <lacht> nee. Wij zijn eigenlijk de enige vrijgezellen... die eeuwig, eeuwig, eeuwig vrijgezeld zullen blijven... en toch volmaakt gelukkig zijn. <lacht> dat zeggen ze...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 als u daar het hoekje om gaat, dan komt u het hierna Maar dat wist u wel. hoekje om, hier Zeg, maak u nog geen zorgen als u nou nog inkopen heeft of zo. Daar is een heel groot winkelcentrum daar. Een heel groot winkelcentrum. Dan kun je alles kopen. Dan kopen de heiligen ook alles en de Dat Dus waar Abraham de mosterd haalt.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 U reeds een hemel op aarde? Zo ja, wat zoekt u dan hier? Wat <lacht> u iedere middag het angel is? Als ze hier ja invullen, weet je zeker dat ze een omroepen van de karo. <lacht> Mocht blijken dat u schijndood bent, ben u dan bereid schijnheilig te worden, verklaard. <lacht> Ben u bediend? Was de bediening inclusief? <lacht> of rek, kaart van een priester. Zelfbediening, staat hier. weer kaart van een priester. Ja. Dat, dat vragen ze mij wel eens, hè. Hoe doe je het nou met de priesters die bovenkomen? Dat vragen ze mij wel eens, hè? Nou, ik wacht altijd tot ik twintig, waarde heren, heb, Zet ik ze in de rij en dan zeg ik, heren, wilt u even luisteren? Iedereen die wel eens gedacht heeft, laat Rome spoedig het celibaat opheffen... één stap naar voren. Laatst deden er negentien een stap naar voren...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 In deze kleine vitrine bevindt zich een zeer pikant voorwerp... van voor de bekering van meneer Augustinus. Dat is de scheve schaats die meneer toen heeft gereden. <tog> uh, ik ga jullie niet helemaal vertellen. Je, oh, je komt toch zelf boven? U komt, oh, ah, ja. u komt, toch, u komt toch wel door het oordeel? Schrijf nog uit. Ja, mensen, het is geen rijexamen. <tog>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 Laatste mevrouw, zeg. Een mevrouw die achter mij aanzit en als mijn roep valt... Engel, eh? Engel, eh? Ik heb een volle aflaat. Ik heb een volle aflaat. Zeg, mevrouw, moet u de loodgieter roepen? Heb ik niks mee te maken? Ja. Tot ziens in de hemel, meneer, mevrouw. Wacht u nog een tijdje? Ja. Of komt u soms als... Denk Tot ziens dat in de hemel, meneer, meneer, meneer. Ja, en mevrouw. Hij deed je toch door. Ja, ja. <laughs> ja. Fons, Fons Jansen. Nou, ik heb de, de complete collectie in mijn bezit. Dus we kunnen uh, van deze meneer... die enorm veel conferenties ook heeft gemaakt... kunnen we nog wel eens in de komende uh, weken... wat gezelligs draaien. Een paar weken ben ik er niet. Maar dan uh, waarschijnlijk weer wel. Dus dan gaat het allemaal goed. Toch? Ach, en je weet nu hoe het werkt. Hè? <laughs> ja. <laughs> okay. Ja, dat scheelt ja. ook weer. Ja, nou ja, ja uh, weet je wat er nou gebeurde? Nou, wat nou, ging er nou fout? Nou, ik, ik, ik drukte bij de pick-up op het knopje start en dan ging je lopen. Ja. En dan drukte ik hier op de gele klop, maar dan ging je weer uit. Dus eigenlijk. Oh, uh, je dat... zat jezelf tegen te werken? Ja. Ik ja, op... ja, ja, ja, ja, ja. Een maar, antagonistische handeling. Ja, maar dan ja. hebben de luisteraars allemaal niks van natuurlijk. Nee. Waar ze wel wat aan hebben, en dat vind ik ja. heel leuk, is ja. een prachtig uh, muziekwerkje wat jij hebt uitgezocht. Want Voor het dat doe, van de nog. doe jij telkens weer. Elke keer weer, elke keer weer. Word worden gek van. Zouden de luisteraars nou uh, kunnen raden wat er komt? Ik heb geen idee. Misschien wel uh, raden naar die prijsvraag. Maar het overkomt me telkens weer. Ja, nou, we hebben nog tien minuutjes. Ja. U kunt nog bellen. Hè? Weet u wie de initiatiefnemer is voor de van de Stichting Jazz in Zandvoort? Dan kunt u ons bellen om dat antwoord door te geven op 5730393. En dan kunt u winnen... Twee ja. kaartjes voor het concert van Edwin even, Rutte aanstaande zondag. Even roffelen. Of nee, niet aanstaande zondag. De zondag erop 12 februari ja. om half drie. Met aansluitend een heerlijke maaltijd. Lekker boerenkool met worst. Kijk. Dus uh, laat het nou niet lopen. Bel ons straks eventjes op met het juiste antwoord. 5730393.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 Denk ik, er komt er één waar ik alleen voor leef. Mijn hart aan geef, wie Ik vind dat wat ik nu ontbeer, liefde voor altijd, telkens weer. Ik alleen voor lees mijn hart aangeeft bij wie ik vind dat wat ik nu ontbeer, liefde voor altijd telkens weer. Het uit de rode zien geloof ik. Hè? Keetje Tippel. Keetje Tippel. Toch? Nee, ja, nee, rode zien natuurlijk. Ja. ja, wat stom van mij. Ja, rode zien. Ja. ja, want, want uh, uh, Wille Alberti speelde ook ooit ja. de rol van Marleen. Was dat niet Ja, dat Ja, nee, dat was Marleen Spaargaren. Dat oh ja. was uh, Meisje met de Blauwe Hoed. Oh ja. Dat, dat... was een serie op tv en... Ja. Best en zo je we het was echt een speelfilm. Ze heeft natuurlijk best wel een heel aparte stem ook, sowieso. Prachtig. Maar, maar, maar ook, ook een zeer getalenteerde om gehad gaat. He? Absoluut. En dat ja. heeft ze eigenlijk na, nadat dat Paar paargaren. Ik heb nog wel eens samen met haar op de bühne gestaan. Echt waar? Ja, in de stad Schouwburg in Haarlem met de Jantjes. Oké. Okay. Ja. Toen speelde ze Tante Na. Ja, hey, na en, het druppel. En uh, hoe, hoe is het? Is het een beetje toegankelijk voor. voor... Zij ze schat. Ja. Ja, ja, hartstikke toegankelijk. Heel, heel lief. Heel, ja. lief. Ja. heel geïnteresseerd, ja hoor. Oké, okay, nou... Ja. Dat doet mij deugd te ja, horen. Een leuke vrouw. We moeten er alweer uit, Dorie. Ja, uh, het zit er alweer op in. Zit er, zit er ja, ja, ook mededanks dankzij dat gekleurd. met die pieperdingen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, de ja. Mensen, mensen hebben toch een mooie rondleiding door de hemel gekregen. <lacht> en dat kan je gewoon niet zeggen als je er nog nooit geweest bent. En, en nu ja. bent u er alvast geweest, dan hoeft u er ook niet bang meer voor te zijn. Toch? Nee, zo is het maar net. We hebben een kijkje achter de schermen gekregen. Zo is dat. We ja, en wanneer wij met z'n tweeën weer als koppel te horen zijn, dat gaat de tijd leren, hè? Want uh, ja. Ja, dat ligt nou, ja. een beetje aan hoe jij ja, nou ja, ik, ik, ik weet echt nog niet wat me te wachten staat. Nee. Er staat dus twee maanden revalidatie uh, ja. na zijn operatie ja. Maar is dat dan dat je dus twee maanden op je bed ligt en af en toe eraf mag? Nou, dat denk ik niet. Nee, zo zo denken mag. ze niet meer. Je mag na nou twee, drie dagen, mag je, als het allemaal goed gaat, mag je weer naar huis? Ja, zo is het. We hebben hier natuurlijk een, een traplift, hè? Dus ja. Dus stel je heeft... voor dat dat niet zou mogen met de, met de traplopen, je, dan zou je met de traplift naar boven kunnen. Maar ik denk nou juist dat, dat, dat het zelfs moet, dat je moet bewegen. En, uh... Ja, traplopen? Ja? ja. Nou, ja. Nou, nou, ik zat allemaal. We uh, merken we het wel, hè? Zo is dat. Ja. Uh, nog een, uh, even kijken, nog een uh, minuut te gaan, dus niet veel meer, maar toch een mooie nummer om mee af te sluiten. En dat doe ik dan met God Bless the Child van Lou Rawls. Uh, nou, wij uh, zegen u allemaal, luisteraars, en dank voor het luisteren. Ja, en we, namens de luisteraars mag ik je, denk ik, heel veel sterkte toewensen... en succes met je aanstaande operatie, Charlotte. Dank je wel. En we hoor. hopen je weer heel snel te horen. Nou, en de luisteraars die willen weten waar ik dan aan geopereerd word... dan moet u maar eens googlen naar een wervelstenose... Hmm. En dat is een ingezakte rugwervel, wat je kunt oplopen als je wat ouder wordt en je kraakbeen tussen je wervels verdwijnt, waardoor zenuwen klem komen te zitten en die veroorzaken dan een hoop pijn in je benen. En daar word ik dus aan geholpen. Uit. Nou, dan weet u dat ook. He? Kunt u ja. googelen vanmiddag. Ja, ja. <laughs>